Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Turkije heeft een bekende zakenman levenslang gekregen. Het gaat om Osman Kavala. Volgens de Turkse rechtbank was hij een paar jaar geleden betrokken bij pogingen om de regering omver te werpen. Er waren toen protesten tegen het beleid van president Erdogan. Kavala zit al jaren vast, volgens allerlei mensenrechtenclubs is dat onterecht. Zelf noemt de zakenman zijn veroordeling een schijnproces. Je hoort correspondent Mitra Nazar. Dus ja, dit is een heel, heel gevoelig en controversieel proces geweest. Wat nu dus eindigt in echt een enorme klap. Uh, en we kunnen denk ik ook wel zeggen, enorme klap voor wat er nog over was van, uh, van de democratie in, in Turkije. En, en een uh, onafhankelijke rechtsstaat. Kavala krijgt een van de hoogste straffen levenslang zonder kans om eerder vrij te komen. In 2021 was er meer jodenhaat dan het jaar daarvoor, dat zegt de joodse organisatie Sidi. In totaal waren er 183 antisemitische incidenten van online scheldpartijen tot bekladding van joodse objecten en geweld. Een jaar eerder ging het om 135 incidenten. Demonstranten van klimaatactiegroep Extinction Rebellion hebben de aandeelhoudersvergadering van ING verstoord. Zo'n tien actievoerders bliezen op fluitjes en gingen op het podium staan waar het bestuur zat. De demonstranten willen dat de bank geen geld meer in de olie- en gasindustrie steekt. Dure auto's, grote huizen en mooie vrouwen. Justitie ziet een man van 45 uit huizen als een soort Gelderse Tinder-swindler. Je weet wel, zoals die bekende oplichter uit de Netflix-documentaire. De man zou jarenlang een luxe leven hebben geleid door geld wit te wassen. Hij spande drie vrouwen en een man voor zijn karretjes bij zijn bedrijfjes... die alleen op papier bestonden. Met de vrouwen had hij ook tegelijkertijd relaties. Het OM heeft dik vijf jaar cel tegen de man geëist. Het weer, een enkel buitje blijft mogelijk vanavond, vooral in het midden en zuiden. Morgen wolken, maar ook zon, dan wordt het ook 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 West richting Zaanstad staat nog fieden bij Amsterdam-Sloterdijk 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Zaanstad kan beter ombreiden via de Zeeburgertunnel via de A10 Oost. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lekker als je met uh, zo'n Groningse groep uh, kan beginnen. Ze komen ook uit Groningen, namelijk The Sign of Leo. Ze hebben een uh, album uitgebracht, uh, Blow Up. En die is gisteren uitgebracht. En vandaag gaan we er ook over praten. Maar Martin Erich van de uh, Sign of Leo die heeft al uh, de nodige vlieguren op uh, de lokale radio's wel een beetje achter de rug. Ik geloof zelfs dat hij gisteren al te horen is geweest bij onze collega's van Seaport in Velsen. Dus dat is redelijk in de buurt. En komende zaterdag, mag ik ook al aankondigen, geloof ik dat hij ook nog bij collega en radiovriend Willem de Waard zit. In het programma Zwaardvis tussen 12 en 2 bij Radio Kapelle. Dus dan weet je ook alweer hoe laat het is in dat opzicht. Welkom en deze Martin Eerig, ik zeg het nogmaals, om half tien vanavond telefoon is bij ons in de uitzending. Als alles een beetje mee zit, hè, natuurlijk. Want vorige week hadden we noah erin. En dat uh, ging uh, iets minder goed. En we hebben er nog uh, zo een keer. Want uh, van de week zat ik uh, te praten met Rens de Vos van Noyce. Ja, wanneer moet ik nou? Is het dinsdagavond? woensdagavond? Nee, het is uh, vanavond, uh, beste Rens. Dus uh, en dan spreek je af, half negen. Nee, dan zie ik ineens net ergens kwart voor negen. Nou, dan weet ik al dat ik hem dus maar uh, beter maar om kwart voor negen ga, ga bellen. Dus uh, rond uh, kwart voor negen dus uh, gaat uh, Rens de Vos van Noois iets uh, vertellen over de tweede EP die Noois heeft uitgebracht. Voormalige deelnemers uh, aan de Rob Akda Award. Uh, die EP trouwens die heet uh, Still Nothing en over de Rob Akda Award gesproken afgelopen zondag op eerste paasdag... Was er de finale? En uh, daar hebben we natuurlijk uh, ook een beetje rondgangen. Marcus en ik, Marcus in dienst van de Rob Akda organisatie, uh, Rob Akda wordt organisatie als fotograaf. En ik had twee petten op, namelijk. De pet van 3 voor 12 Noord-Holland en de pet van Alternative FM. En in die laatste hoedanigheid heb ik wat uh, gesprekken opgenomen. Het uh, optreden van Fleabag zit erop. Eerst uh, even bij uh, Denevenbuurten. Want uh, ja, jullie waren in de uh, tweede voorronde uh, de publiekswinnaars. Ja. Wat is er eigenlijk allemaal in die tussentijd gebeurd? Uh, nou, in die tussentijd hebben wij genoten van onze publieksprijs natuurlijk en ja. hebben we een EP'tje uitgebracht. Ja. Dus dat is hartstikke lekker. Vier nummers, hartstikke lekker ontvangen. Uh, dus daarmee bezig geweest. Toen hoorden we op de avond dat de EP uitkwam dat we de publieksprijs hadden gewonnen. Dus toen hadden we eigenlijk dubbelfeest. Ja. En zijn we heel hard gaan repeteren weer om het uh, nog beter te maken dingen toe te voegen. En uh, de jury nog beter te kunnen overtuigen, maar vooral het publiek nog beter te overtuigen ook. Ik ga even met de, de andere bandleden ook even aan de haal. Um, want uh, hoe was het uh, nou om te spelen in zo'n grote zaal? Ja, heerlijk. Je merkt dat je ontzettend veel ruimte hebt. En de energie die van het publiek komt, dus, dat is goud. Dus je hebt zo'n hele mooie wisselwerking tussen energie van het publiek. Energie die je zelf geeft en dat versterkt elkaar weer. Ja, ah, prachtig. Hele leuke ervaring. Ja, jullie zaten er wel een goed team. Ja, uh, ja. Klopt inderdaad. <laughs> ik, van, zeker zelf moet je natuurlijk altijd even extra, extra loskomen. Maar uh, dat zat wel goed. Ik had er ook zin in. Minder zenuwachtig dan vorige keer, dus dat helpt dan. Maar toch... Uh... Ja, heb jij last van plan gekort of niet? Nou, de uh, laatste uh, twee minuutjes voordat het op moest komen, toen uh, zat dat er aardig in inderdaad. Ja. Ja, maar wat gebeurt er dan? Uh, met, uh... Ja, zenuwen, zenuwen, je gaat een beetje bewegen, je kan niet echt stilstaan en zo. Ja, je moet gewoon beginnen, je moet je lekker bewegen, lekker spelen en dan komt het weer goed. Uh... Is dan optreden dan het beste medicijn om even de spanning van je af te schudden? Ja, er is niks lekkerder dan uh, op die manier je ei kwijt kunnen. Dus dat, uh, dat werkt heel goed als je iemand als start. Dan zijn ook meestal de zenuwen helemaal weg. En dan kan je gewoon lekker uh, genieten van het moment. Ja, maar, uh, nog even bij jou blijven, Den. Want, ja. Um, ja, want twee jaar uh, hebben we dat een beetje moeten missen, denk ik. Ja, het is wel uh, een hele gekke tijd geweest, zeker in de muziek. Je, je wilt optreden op, links en rechts, maar niks kan. Dus dan moet je maar op een andere manier proberen je tijd te zien uh, te vermaken. En, en daar is eigenlijk deze band uitgekomen. Dus uh, dat is wel heel mooi dat we uit uh, quarantaine hadden we tijd over en hebben we een nieuwe band kunnen vormen en zijn we hier uh, komen te staan, dus uh, ook positieve kanten. Ja, uh, nog, uh, want dat ga ik nog even, even checken bij de, bij de band, hoe geduldig zijn jullie? Heel ongeduldig. We willen een keihard door. Ja. We willen een keihard door. We willen langer spelen en uh, eerder spelen. Ja, maar precies. Avond. We hebben nog veel te plank liggen, dus we gaan gewoon weer lekker door straks. En hopelijk ook op een franjspoppetje. Maar ja, dat moeten we zien. Ja, dat hangt van de jury af. Absoluut. Ja. Nog even: waar zijn jullie te vinden? Um, uh, op Spotify, sowieso onder de naam Fleabag. En op alle andere streamingdiensten en voornamelijk op, uh, op Instagram ook onder de naam Fleabag. En op TikTok ook onder de naam Fleabag. En in Goed. de kroeg. En in, en in de, de kroeg, de kroeg. <laughs> ja. Met een biertje in mijn linker en de peuk <laughs> in mijn rechter. Goed zo, dank jullie wel. Yes, dankjewel. van iedereen het uh, materiaal, maar van Fleabag, intussen het, dus wel. Want uh, ja, ze hebben die EP uitgebracht. Uh, en dit fijne, catchy nummer, Stiktuw, staat op dat uh, mooie EP'tje van uh, de heren uit BVW komen ze. En ik ga je nu al vertellen, let op die band, want uh, ik ga ervan uit dat ze nog wel verder gaan komen. Het volgende is met deze dame. Dan, uh, hebben we hebben de winnares van de tweede voorronde, uh, Elvira. Um, corset net uitgetrokken, maar... Had het nog een belangrijke functie eigenlijk op het podium? Oh nee, ik wist vanochtend gewoon niet wat ik ging aantrekken en dit is wat ik ervan heb gemaakt. Ja. Maar uh, ik kan me voorstellen, want je hebt er, je hebt er net even van ontdaan, maar uh, is dat, hoe lastig is dat dan als je met zo'n uh, zo kledingstuk uh, staat op te trekken? <laughs> nou, het was dus een beetje een kortdag uh, beslissing, want ik had het dus vanmiddag besloten. Uh, nou, ja, het zit wel strak. Ik heb wel ervoor gezorgd dat hij niet zo strak zat, zodat ik niet meer kon ademhalen, ja. want dat is een belangrijk onderdeel van zingen. Ja. Uh, maar goed, ik wist het eigenlijk ook niet. Ik ging het maar gewoon doen. Ja. Uh, dan even over de inhoud, want ik heb net ja. ook even in de zaal staan kijken. Uh, het, ja, het lijkt wel of jij zowat een beetje uh, het huwelijk uh, verklaard hebt aan het podium. <lacht> goed je Dankjewel. Eh... Ja. Uh, ja, zo had ik het zelf nog niet bekeken. Nee, want het was de tweede keer dat je het live setje deed. Ja, nou, ik heb in de afgelopen jaar wel op verschillende manieren veel gespeeld. Uh, dit is alleen voor het eerst echt mijn muziek en ja? hoe ik het wil doen. Ja. Dus ik heb de nodige ervaring opgedaan om een beetje comfortabel te zijn dan met op het podium staan. En nu moet ik het gewoon uitzoeken bij mijn muziek, uh, die mij vertegenwoordigt nu dan. Ja, want ik kan me voorstellen dat je dan misschien een bepaald idee hebt van hoe je dat dan wil... Uh, Laten zien op het podium en dat je dat dan voor jezelf al meerdere malen, dat, uh, dat beeld al voor jezelf hebt afgespeeld. Is het ook zo uitgekomen zoals je er wat van voorgesteld had? Um, nou, ik denk dat er vooral in elk nummer. dat zijn hele uiteenlopende nummers. En ja. in elk nummer ligt ook wel echt een bepaald sentiment waarvan ik dat heb gemaakt. Ja? En het is ook over veel tijd heen gebeurd. Er zat een lockdown tussen, nog één. <laughs> Uh, en ik denk dat ik vandaar wel bij elk nummer een bepaalde houding aan weet te nemen. Omdat ik dat een beetje channel, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik ben juist nu in het proces van live spelen en uitzoeken hoe ik die muziek live tot de mensen breng. Dus ja. ik ben het ook gewoon gaan weg aan het doen en dat vind ik juist zo leuk eraan. Ja. Als ik, want op een gegeven moment, ik stond ernaar te kijken. Als ik zeg Björk, wat zeg, wat zeg jij dan? Ik vind het super vet. Ja? Ik zet het te weinig op, maar ik vind het super vet. Ja, want dat hoorde ik uh, terug. Oh echt? Ja, ja ik heb, Kate Bush heb ik wel veel geluisterd. Dus ja. zijn er zijn meteen ook twee, uh, twee vrouwen uit die tijd die, die elkaar Dus er zit eigenlijk een uh, soort combinatie van die twee eigenlijk in jouw muziek? Nou, een combinatie van alles wat ik vet vind. Ja. En zij zitten ertussen. Ja, het is niet zo dat, ze, dat, dat er een foto van Kate Bush of van Björk nee. ergens uh, op een kamertje nee, nog... Uh... Nee, zeker niet. Ik werd net wel heel enthousiast van een plaat van Kate Bush die hier stond. En daar zat de, zat de vinyl zelf er niet in. Mm. <laughs> maar daar blijft het dan ook wel bij. <laughs> uh, goed, uh, nou heb jij dus uh, voor de tweede keer uh, een set uh, gedaan. Uh, ja. Nou weet ik ook dat je nog bezig bent om materiaal uit te brengen. Wanneer uh, kunnen we dat gaan verwachten? Ja, ik hoop deze, eind deze maand of voor eind mei. Maar ik heb het nu helemaal gemaakt en het werkt live. En nu weet ik hoe ik dat wil uitbrengen. Dus dat ga ik snel doen. Oké, okay, en waar kunnen ze je nog even vinden voor alle duidelijkheid? Voor nu op Instagram ben ik gewoon Elvira Smeek. Uh, en op YouTube is ook wat te vinden. Dank je. Dank je Een beetje een uh, MeToo-achtig uh, verhaal van uh, Julia Korthouder van Loep. Die had uh, een uh, ervaring met een een of andere platenbaas. Maar die platenbaas die bleek een beetje uh, wat ouder te zijn. En nogal een beetje een opdringerig baasje te wezen. Dus uh, dat was de reden waarom ze dit uh, nummer uh, had uh, geschreven. Het is overigens niet het uh, enige wat we van een afgeleide van Loep gaan tegenkomen. Want uh, Loep is de opvolger van Dakota. Die ga je straks ook nog horen. Want uh, ja, je moet af en toe ook nog een beetje de bijpassende nummers bij... Uh, de muzikanten die hebben opgetreden bij de Robben Act woord vinden. Want bij sommigen uh, is nog niet het materiaal uitgebracht. Bijvoorbeeld zoals bij Elvira. En dat heb je net in het uh, gesprek kunnen horen. Bij de volgende is dat namelijk ook het uh, geval. En dat bleek dus de latere winnaar ze zijn van de Rob Agda Award. Elliot Boort, nu voor de tweede keer, omdat hij bij de derde voorronde als winnaar eruit kwam. Ik, uh, kijk, ik heb even gekeken naar, naar het optreden, maar er zit soms ook een, uh, best wel energie in. Hoe bereik je je daarop voor? Um, hardlopen? Ja. Nou, ik, ik moet zeggen, mijn conditie is na corona niet al te best, ik heb minder gesport, denk ik en de laatste tijd dacht ik van nou ik moet er wel aan werken, dus ik ga soms uh, hardlopen, ik woon toevallig aan de rand van de stad, dus ik kan lekker door de weilanden rennen en um, ja, ik, ik zag ook wat kleine momentjes vorige keer dat mijn microfoon soms iets te ver van mijn mond af was, dus mm -hmm. daar heb ik wel echt op geoefend dat ik hem tegen mijn mond aan hou en dat hij niet uh, weglipt door de bewegingen. Want dat, uh, ja, dat kan nog wel soms een probleem zijn in een show. Dus daar, uh, daar heb ik aan proberen te werken. Dus, dus, je, dus je werkt wel elke keer uh, okay. naar een, naar steeds naar een volgende show met in je achterhoofd van wat er ook beter kan. Ja, zeker. Ja, ik denk dat dat ook wel echt nodig is. Om, uh, ik wil mezelf gewoon blijven verbeteren. Dus uh, Ik vind het ook heel interessant om het terug te zien. En ik kan echt, ja, ik, het klinkt een beetje gek eigenlijk, maar ik kijk dan... Ja, gewoon een paar keer naar mezelf, eigenlijk. Gewoon de show door en uh, probeer gewoon te kijken: van oké, okay, wat kan ik beter doen? En ook, ook fysiek, ook hoe ik er sta. Ja. Um, ja, denk soms van: oh, nou, dit kan even anders. Dus uh, heb, daar kijk ik zeker naar. Ja. Ja, als ik je zo hoor praten, dan ben je dus eigenlijk al bezig met het vak performen. Uh, en niet alleen performen wat betreft de muziek, maar ook wat betreft je optreden. Ja, dat klopt. Um, ik heb, misschien komt dat van de, mijn achtergrond die ik heb en ik heb heel veel gedanst vroeger. Mm -hmm. Dus dat was, ja, dat doe ik dan verwerkt dan nu in een show. Maar daardoor ben ik er misschien aan gewend. Dat, daarom vind ik de performance ook belangrijk, denk ik. Misschien meer dan bovengemiddeld of zo. Want ja. dat is ook, uh, ook zoiets. Uh, wat is dan, ja, wat, wat moet dan uh, eigenlijk overheersen, de muziek, of toch die show, of van beide wat? Ik denk dat de muziek altijd het belangrijkste is en dat de rest is aanvullend en ik denk dat het elkaar ook echt kan versterken. Dus um, ja, ik vind de show echt beter met dans. Bij sommige nummers, bijvoorbeeld het derde nummer wat ze speelde, was er geen dans. Dus dat was meer, uh, ik wil echt dat verschil in de show kunnen laten zien, dat je en klein kan gaan en dans niet nodig hebt en bij andere nummers het weer toevoegt van oh dat, dat werkt daar ja het is afhankelijk van het nummer vind ik eigenlijk. Uh, want die dans bijvoorbeeld met de, de paspop he, de armen van de paspop ja yeah. mij werd op een gegeven moment verteld dat hoort bij een nummer dus dat extra uh, geeft dan een extra visueel uh, visueel effect aan het nummer wat je dan op dat moment staat te spelen ja dat, dat is de bedoeling inderdaad yeah. ja klopt ja, uh, is het dan moet het ook echt bij jou inhoudelijk ook ergens over gaan? Ja, ik bedoel, ik schrijf zelf de nummers en het, uh, dat gaat inhoudelijk altijd wel ergens over. <lacht> ja, ja, ik schrijf niet zomaar een nummer voor de beats of zo, nee. Ja, ik ben altijd veel bezig met de teksten, ja. ja. Uh, waar ontstaat dat uh, meestal? Ik begin meestal zelf met schrijven van een nummer en uh, er is een vriend van mij in Amsterdam en uh, die ook veel muziek maakt. Um, daarmee tweak ik meestal de lyrics. Dus dan gaan we, hij heeft ook Engels gestudeerd, Engelse cultuur en tafels mee. En dan gaan we, ik kom dan met een song en dan gaan wij samen zitten en proberen. Soms denk ik van hé hey, deze zin, uh, dit kan beter. En dan gaan we samen daaraan zitten en uh, gewoon echt specifieke dingen. Dus er zijn er bijvoorbeeld drie zinnen in een, een nummer die, die, waarvan ik denk dat dat moet beter of dat kan beter. En dan doen we dat en tussendoor hebben we het ook heel gezellig, zeg maar, uh, ja. ja. Als ik jou zo hoor, is het dus niet alleen het performen waar je aan werkt, maar ook aan je teksten. Dat, is, dat blijft dus ook uh, aandacht vragen, daar wil je dus ook uh, kennelijk in verbeteren. Ja, zeker. Ik heb ook een tijdje songwriting gestudeerd mm -hmm. in Engeland en toen was ik daar heel veel mee bezig. En toen wilde ik ook echt songwriter worden voor andere artiesten eigenlijk. Mm -hmm. Dat wil ik nog steeds wel. Um, maar ik probeer het nu vanuit, eerst vanuit mijn eigen project te doen en dan doe ik wat songwriting dingen on the side, zeg maar. Dus als er iets leuks komt, dan zal ik het wel doen. Maar dat is nu niet mijn focus. Dus mijn focus is echt dit project nu. En dan uiteindelijk um, hoop ik dat mensen door wat ik doe met mijn project, met mij, zouden willen schrijven of dat ze me vragen voor hun project van hé, hey, kan je helpen misschien met uh, tekst of met zongenschrijven uh, ja, voor anderen dat vind ik ook nog steeds heel leuk. Dus ik hoop dat dat hieruit voort kan vloeien ooit. Hoeft niet per se nu te zijn, maar dat kan ook over uh, een aantal jaar of ja, dat, dat we gaan zien hoe uh, het loopt. Van het een het ander uh, laten komen als het ware. Dus van, van wat, wat je het een doet, moet kan misschien weer iets uh, uh, ontstaan, uh, weer een ander iets ontstaan. Ja, zeker. Nou, ik, ik gaf dat voorbeeld omdat. Nee, ik ga nu een voorbeeld geven. Ja. Er zijn. Um, er zijn mensen die eerst als songwriter heel veel werken. Dus vanuit songwriting dan daarna artiest worden. Uh, en ik dacht dus eerst dat dat voor mij de weg was. Maar nu, ik wil het dus andersom proberen, kijken of dat lukt. Uh, en daar zijn ook voorbeelden van. Dus, uh, bijvoorbeeld Alain Clark, die uh, schrijft heel veel voor anderen nu. Ja. En dat was eerst, voor zover ik weet, vooral bekend van eigen uh, muziek. Um, dus meer uh, die weg. Probeer dat te volgen. Yeah. Afsluitende vraag nog: De digitale snelwegen, wat kunnen ze je vinden? Uh, Elliot, Elliot Boys Music op Instagram, Facebook, TikTok. Ja, um, yeah, dat eigenlijk. Elliot Boys Music. Dankjewel. Yes, dankjewel. Ja, en je hoorde heel even bij Elliot Boyd op de achtergrond ineens een van de bands spelen. Dat is een band die later nog voorbij komt, namelijk Three Point Landing. Die was net op dat moment bezig toen Elliot Boyd klaar was. Overigens, hij was de winnaar van deze hele totale prijs van de Rob Agda Award. Dat zeggende ga ik even een verwijzing maken van Elliot Boyd's muziek. Want hij gaat hem waarschijnlijk zijn eerste single volgende week uitbrengen. Uh, dat doet hij ook uh, met uh, een release show in Cynetol. Je moet maar even kijken waar, uh, waar en wanneer. Staat wel op de socials, uh, links en rechts uh, wel vermeld. En um, de alternative synthpop, eigenlijk een beetje de dansbare alternative synthpop, die vinden we eigenlijk ook uh, terug bij een update... die morgen gaat uh, verschijnen bij 3 voor 12 Noord-Holland. Werken we mee samen als uh, alternative FM. Uh, want volgende week is er weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf... En een van uh, die uh, mensen die uh, bij ons in de mailbox... en dan heb ik het weer even voor drie voor twaalf dan... Uh, in de mailbox hebben gehangen, uh, was Nachtlicht. En dat lijkt... ja, dat is eigenlijk een beetje een vettere variant van Elliot Boyd. Uh, Nederlandstalig, Alternative Sint en Electro. Uh, de, en later was Alles Beter. Dat is de EP die ze morgen gaan uitbrengen. Het is ook meteen hun debuut. En laten we nou ook de titeltrack nog eventjes hier hebben uh, liggen. En die ga je nu horen. Ja, dat gaat Zoals gezegd hoorde je bij het uh, gesprek bij, uh, three, uh, three point landing, bij Elliot Boyd... Uh, ...Three Point Landing. En met hen had ik natuurlijk ook een gesprek en dan wel met de dame. Voor Three Point Landing is het ja, eigenlijk na twee jaar uh, toch weer zijn op een plek waar ze horen te zijn. Want ze stonden eigenlijk al in 2019, 2020, hadden ze de finale al bereikt. Maar die finale, ja, die is ergens, uh, wat Pepe Fischer zegt, uh, zoek uh, geraakt. Ja, en nu staan jullie er uiteindelijk wel. Yes, na nou een pandemie en twee jaar wachten, eindelijk. <lacht> ja, uh, wat, is, wat is het verschil tussen nu en twee jaar geleden? Waren jullie uh, twee jaar geleden nog een beetje bleu? Ja, ik denk dat we twee jaar geleden waren we ook een beetje overdonderd. Over het feit dat we alsnog door waren. Want we waren runner-up. Ja. En omdat we nu in een voorronde direct door zijn naar de finale. hebben we toch het gevoel dat we het nu een soort van meer verdient. Het voelt meer verdiend deze ja. keer. Ja. Uh, is dat ook. Ja, want als ik jullie nu op het podium zie. zijn jullie in dat opzicht. Uh, denken jullie daar ook steeds meer over na? Ja, zeker. We vinden het ook gewoon leuk om steeds te, te kijken van nou, hoe kunnen we het beter aankleden. Wat voor nieuwe nummers gaan we nu schrijven of welke gaan we spelen. En hoe kunnen we de show uh, onvergetelijk maken voor de mensen, zeg maar. Ja, ja. Um, zijn jullie in dat opzicht dan daar ook in geslaagd? Vinden jullie dat zelf ook? Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. We, iedereen stond er met ons te springen, dus uh, dat was wel heel mooi. iedereen pakt zijn ka iedereen, Je ziet dat mensen hun iPhones pakken om te filmen, dus ja. dat is te gek. Dat is uh, wat, we, wat we hoopten. Ja. Uh, nu zijn, zijn we ook uh, op deze dag, is het de eerste paasdag als we elkaar uh, spreken. Hoe staat het eigenlijk met jullie album? Want daar uh, dat zijn jullie eigenlijk... Eind vorig jaar een beetje mee begonnen door af en toe een single te droppen. Dat hebben jullie min of meer gedaan bij NH-pop, maar wij hebben er bij Alternative FM, maar ook bij 3 voor 12 Noord-Holland, hebben we er ook mee te maken gehad. Hoe staat dat ermee? Ja, het komt steeds dichterbij. We brengen nog steeds singles uit. En op 1 juli dan komt het album fysiek ook uit. En dan hebben we ook de album release party in Podium Victory in Alkmaar. Dus dan geven we de hele volle show uh, met alle nieuwe nummers, ook oude liedjes, al, gewoon ons hele ensemble, zeg maar, ons hele, uh, ja, alles wat we hebben: met een voorprogramma en een hele show met, met een scherm, met projecties en het wordt een heel, uh, heel ding. Ja, want zijn jullie eigenlijk ook multimediaal als jullie optreden? Ja, eigenlijk, eigenlijk ja. We, we maken ook zelf eigenlijk uh, heel veel geluiden die we live gebruiken. Ja. En uh, dus we, we, ja, we, we, we denken eigenlijk alles uit van tevoren. Ja. Moet, ja. het, moet het beeld soms ook een beetje de songs versterken? Absoluut, ja zeker. We willen echt dat, uh, dat mensen zowel van, van de nummers, van de, van, ja, de muziek, als visueel, uh, dat, het, dat het interessant is. Dat er voor iedereen wat is, ja. zeg maar. Uh, hebben jullie daar ook achtergronden in? Hè? Dus, dus opleidingen en dat soort dingen in gedaan? Of hebben jullie dit gewoon puur vanuit jullie zelf dit, uh, allemaal uitgedacht? Het is zo grappig, want we krijgen die vraag zo vaak. We krijgen echt bijna bij elk optreden wel de vraag... zitten jullie op het conservatorium? Doen jullie een opleiding of zo? Maar nee, we hebben alle, alle drie geen muziekopleiding gedaan. Het is echt een, nou ja, tussen aanhalingstekens een hobby van ons. Maar we zijn natuurlijk heel gepassioneerd. En we hebben onszelf veel dingen aangeleerd. Dus bijvoorbeeld ook de guitar, dat is gewoon... Ik heb dat een keer opgepakt toen we de band begonnen. En dat klikte meteen. Ik dacht, ja, ik ga het gewoon mezelf aanleren, want ik vind het zo'n vet ding... Ja. Dus zo hebben we eigenlijk alles een beetje aangepakt. Nou, wanneer heb je die kitar gekregen eigenlijk? Ooit. Gekregen? Ik heb hem cadeau gedaan. Aan mezelf. Ik, we, waren net, we begonnen net te jammen. We hadden nog geen bandnaam. en Toen ben ik naar de muziekwinkel gegaan in Alkmaar. En toen heb ik hem... Uh, ik uh, heb hem uitgeprobeerd en toen had ik uh, meteen eigenlijk dat Harry Potter moment, als je een to als, weet je wel, dat Harry Potter die toverstok krijgt en dat het, dat het licht begint te schijnen ja, ja. en dat dat echt een Eureka moment is uh, en toen heb ik hem met al mijn, ik was toen net student geweest, ja. Ja, ja. dus ik had toen al het geld dat ik had, ik kon het net betalen, maar ik had niet genoeg voor een koffer, dus toen moest ik hem echt maandenlang in een soort strandlaken vervoeren na het repetitiehok, dus daar heb ik goede herinneringen aan. Ja. Uh, maar heb je nog uh, zoiets van... Heb ik, hebben we al die mogelijkheden die dat instrument heeft? Uh, ben je daar al achter? Uh, welke, ja, welke mogelijkheden dat instrument voor jezelf heeft? Of uh, valt er nog wel wat te ontdekken in die kitar? Ja, zeker. Het is eigenlijk een... Je kan hem behandelen als een midi-controller. Dus je kan er alles mee doen wat je zou willen. Ja. Dus als ik wil dat er drum uitkomt, dan kan er drum uitkomen. Bij wijze van. Maar wij vinden het heel vet dat het... Um, Word, ...dat we het nu gebruiken in de plaats van een gitaar die ontbreekt, zeg maar. Wij we maken eigenlijk rockmuziek zonder gitaar, dat, is een beetje ons, dat vinden we juist zo leuker aan. Dus we, we gaan hem voornamelijk wel voor synthesizers blijven gebruiken. Maar we gaan zeker in de toekomst wel extra dingen aan de show willen toevoegen. Ik vind het bijvoorbeeld heel vet om te wisselen van gitaar af en toe... ...om een hele andere te pakken waar een heel anders, andere sound aan zit bijvoorbeeld... En, uh, Kijk maar naar Lady Gaga, die doet ook hele gekke dingen met kitaars. Die komt ineens op met een zeepaard, met een kitaar erin. Geweldig. Dus je kijkt ook wel naar anderen in dat opzicht? Ja, dat is zeker. Ja, zeker. Daar halen we wel inspiratie uit uh, hoe andere artiesten op het podium staan. Nog even één ding, de digitale snelwegen, waar kunnen ze jullie vinden? Op Instagram, Facebook, TikTok tegenwoordig ook. En het belangrijkste, Spotify en alle andere streamingdiensten. Goed, dankjewel. Dankjewel. Up. Picture perfect paradise. That's the stuff, that's the stuff. But Alleen ding was dat met Utopia. En daarvoor hoorde je natuurlijk het gesprek... wat ik met Door van den Berg had over haar optreden. Ja, dat is, zij was niet de enige. Er deed ook een pop band mee. De hele band uh, is aanwezig. LSD. Dat was natuurlijk uh, wel even... Uh, misschien wel een beetje schrik... Uh, dat jullie als beste runner-up er toch uit zijn gekomen. Ja, was schrikken. Nou, niet echt. Het was gewoon heel leuk. Ja. Uh, als je even hoort uh, hoe uh, Fenna klinkt, dan heeft dat te maken dat ze een klein beetje last heeft van de amandelen. Oh, ja, een klein beetje. <laughs> een klein, klein beetje. Hoe ging dat? Slecht. Ja. <laughs> maar, uh, ja maar het had ook wel iets. Omdat ik dan ineens uh, ben je echt veel meer een soort van in het gevoel of ofzo, dat je ineens denkt, ja, het klinkt ook zo zielig. Dus alles wordt ineens zo zielig. Maar het gaf wel wat meer lading, Het hè, gaf wat meer lading, ja. Misschien ja. moeten we dit vaker doen op deze manier. Ja. Dat het, ja. uh... Uh, is het uh, misschien weer een uh, idee uh, om het uh, verder uit te werken in een ander soort van songs? Nou... Ja, ik, zeg, ik, ik wil jou geen, uh, niet nog meer uh, amandel ontsteking verzorgen. Uh, <laughs> maar ik uh, <laughs> ja, nee, denk ja, niet dat, dat het heel, heel slim is voor onze gezondheid, maar uh, de lading uh, die kan. Uh, maar ja, ja aan, we wel... aan de andere kant, nu weet ik hoe die lading kan overbrengen. Kijk, dus dan, weet je, het gevoel ken ik nu, dat dan moet ik dat gewoon weer. Ja. Uh, Nabootsen. Um, nog even over, uh, over uh, nu. Hè? Want uh, is, dat is natuurlijk iets anders uh, dan in een kleine zaal en uh, nu in een grote zaal. Uh, was dat uh, iets uh, om naar uit uh, te kijken, uh, grote zaal? Nou, het was wel het was een stuk anders. Want je kan hier ook niet van het podium publiek ingaan. Dat is wel een stuk serieus. En dan kom je dan op het podium en dan is het zo groot. En het podium zelf is ook gewoon een voetbalveld. Je kan echt. De drummer staat een paar meter vandaan en Jora's is helemaal aan de andere kant. Dat is wel, uh, wel heel vet. Dat vet. Uh, je hebt meer ruimte. Ja, meer ruimte. Was dat uh, op het uh, kleine podium niet het geval? Nou, ja, het kleine podium was het net iets intiemer. Het was nog steeds voor ons een van de grotere podiums waar we gespeeld hebben. Maar dit is toch wel een andere koek. Uh, ik weet niet. Het voelt, het voelt in één keer heel erg. Een hele lekkere koek. Oh. Ja, dat is toch wel een lekkere koek. Daar ben ik het ja. allemaal eens. Ik ja, maar jullie waren wel, jullie waren wel, nee, wel, wel, wel ver weg. Jullie waren wel ver weg. Dat vond ik wel jammer. ja, ja ik vond het wel ja. lastig. Nou, ja. ja. ja. het moment was toen, dat ene liedje What If I spelen. Iedereen met zijn telefoon. De zaklampjes. Ja, dat ja. Ja. Ah, dat was zo schattig. Iedereen deed het ook. Dat was echt heel lief. Ik dat het kwam. Wat ga je het doen? Omdat ik mijn eh? zaklamp heb met de TV. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, dat ik helemaal niet ik, door. Ik ik de telefoon Ik begon ah. ja. ah, met um, Nog even over, over jullie werk. Want ja, het is wel aanstaande, geloof ik. Het komt er wel aan. Zeker. Dan Zijn zeker van plan om uh, binnen, de, binnen een korte tijd het singles te releasen en zo. Dus, Binnen korte tijd. Singles? Ja, ik ja. heb een hersenschudding. Dus dat... ja, kunnen... ah, vandaar de zonnebril. Ja, ja vandaar de zonnebril. Ja. Ja, we kunnen er niet heel veel over kwijt. Ja. Maar uh, dus, dus, er is wel wat, uh, wat vets wat er aankomt uh, ja. Ja, in meerdere materialen. We nemen onze tijd. we nemen onze tijd. Ja, we, hebben al, we hebben al vrij onze tijd genomen. We, uh, dat is niet waar we, we bestaan een jaar. Ja, maar uh, dat, dat kan natuurlijk wel uh, een voordeel bieden. Hè? Dat je dus uh, gewoon heel kritisch naar, naar ja. het werk kijkt. Dat uh, biedt voor mijn, uh, in mijn idee alleen maar voordelen. Ja. Anders krijg je gewoon een uh, slap afgewerkt uh, epetje. Zijn die uh, wel perfectionistisch ingesteld? Of? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk het wel, ik weet niet zeker. Ik denk niet dat ze een perfectionistisch antwoord. Ja, oké, okay, maar kijk. Ik vind dat ik dan perfectionistisch ben, maar is het dan werkelijk perfect? Dat is, al, dat is aan ieder... Ja, gooi jeetje. Dat is aan ieder zichzelf, zeg maar. Oké. Maar goed, maar jullie letten wel op kwaliteit, toch? Dat sowieso. Ja, ik zou liever een jaar wachten en een hele goede EP uitbrengen en dan het nu haasten en iets naar buiten gooien ja. wat gewoon beter kan. Maar dat is denk ik ook wel de reden waarom we nu nog steeds niks online hebben staan. Ja. Omdat ik denk dat we nu uh, steeds meer in het straatje komen waar we eigenlijk hadden ja. willen belanden. Ja. Dus ik denk dat als wij nu, uh, wat nu onze plannen zijn, uh, iets in de planning hebben staan voor een release, dat dat veel accurater is en veel ja, persoonlijker dan dat als we dat heel gehaast hadden gedaan. Ja. Ja. En het, ja, het is ook wel, het valt wel wat sneller, zeg maar, de genres valt ook wel, de muziek zelf valt, oh mijn god, de muziek <laughs> valt sneller uit elkaar als het, als het niet helemaal strak is en zo dus dat, is wel belangrijk, ja, oh, laat maar, ja, oké, okay. hij heeft een moet, hij heeft een ja, weg. hij heeft een, ja, hij heeft een dus hij moet even wat uh, meer nadenken over het, uh, begin. Um, goed, dan uh, de afsluitende vraag, waar zijn jullie te vinden? Op Instagram. Helaas alleen nog maar op Instagram. Uh, ja, lsd.band. Goed, dankjewel. Ja, wel. Nou. En als we het een beetje over Dreampop hebben. en eigenlijk Dream Indie, Dream Rock. dan kom ik maar bij één ding uit, want LSD heeft nog niks: Dakota. In een verleden zonder Julia akkoord maar toen wel met Lisa Brammer. Leave me out. Uh, verleden. Dus Dakota met uh, Leave Me Out. Uh, we hebben nog één gesprek uh, te goed. En dat was één van de mensen die meegedaan heeft aan de Night Edition. Wat is het verschil tussen een nacht- en een dag-editie voor jou, uh, Phil? Uh, ik denk sowieso veel meer publiek. Dat ja. was natuurlijk gewoon echt superkikken. En voor ons de act was uh, beter ingestudeerd, meer interactie met het publiek ook, dus gewoon een betere, grotere editie. Uh, want ik uh, ben bij die nachteditie ook uh, geweest, hè? de night edition, waarbij je op een gegeven moment, ja in de, in, met alle respect gesproken, Patronaat Café, maar dit is natuurlijk wel even een tik anders. Ja, dit, is wel, dit voelt wel echt als de big league. Ja. Ja. alsof we echt met de grote jongens meedoen nu. Uh, en dat is een fijn gevoel. Uh, de vorige keer hadden we het ook over hiphop, verdient hiphop dat ook, dat het ook voor een wat groter publiek even uh, best in het, uh, in het licht gezet mag worden. Ja, ik denk, de hip-hop is sowieso op het moment uh, het grootste genre. De hip-hop is eigenlijk pop. Uh, en ik denk dat dat uh, niet meer dan terecht is. Want nou ja, ik maak het, ik hou ervan, ik vind het een prachtige kunstvorm, een prachtige combinatie van tekst en muziek. En uh, ja, dus sowieso het podium, altijd. Ja, uh, wat mij dus opviel, bijvoorbeeld de snelweg. Ja. Jeugdherinnering. Ja, zeker. Een, een hele warme jeugdherinnering En uh, een moment waar ik ook met mijn pa later nog over had. Van dat hij zei van ja, ik, uh, ik wist helemaal niet dat het zo speciaal voor jou was. Want we zaten gewoon in de auto. Zeg. Maar ik bracht je gewoon naar Kremles of ik bracht je naar weet ik veel. Maar de, voor mij waren dat echt mooie momenten die ik dan deelde met hem. En dat, uh, daar ging het gericht over. Wat, wat, wat maakt dat dan zo speciaal? Is dat uh, gewoon uh, de weg naartoe of is het uh, de beleving? Ik denk heel erg dat het uh, het, het soort van... Ja, uh, inderdaad, het, het is een soort tussenstukje even in het leven, zeg maar. Waar je, ik, je hoeft niks, je zit alleen maar te wachten tot je bent waar je moet komen. Uh, dus er is helemaal geen soort van druk of zo. Je, je kan gewoon volledig ontspannen. En dat, ja, ik, weet niet, ik vind dat gewoon heel fijn om in de auto te zitten. Plus mijn vader heeft een hele goede muziek smaak, wat mij natuurlijk ook weer inspireert. Uh, dus nou ja, die twee dingen denk ik. Ja. Nou, hij zei ook van het is een tussenfase, maar wat doe je er zelf aan uh, om, uh, om je voor te bereiden op, uh, op zo'n performance als dit? Nou sowieso gaan we met, uh, met de hele band in de kleedkamer even lekker staan springen. Gaan we even wat muziek luisteren waar we gewoon lekker op gaan. Uh, gaan we elkaar gewoon helemaal ophypen, schreeuwen, alles gewoon gek doen. En, uh, zodat we gewoon lekker warm zijn en dat we gewoon uh, lekker hyped zijn voor de show. Ja. En, en jijzelf uh, bereid je je op zo'n dag als deze, hoe bereid jij je dan voor? Uh, ja, ik neem sowieso in de ochtend een ijsbad. Dat is heel belangrijk. Um, om even lekker in mijn lichaam te, te komen en om even lekker wakker te worden natuurlijk. Uh, en dan ja, gewoon de hele, band, de hele dag met de band zijn en gewoon met elkaar lol maken, vooral. Dat is het belangrijkste. Ja, je hebt het nou net over dat ijsbad, maar dat is eigenlijk wel vergelijkbaar met dat nummer wat je net ook uh, speelde: hè, met de uh, snelweg. Mm. Je hoeft niks, maar je zit wel in zo'n. <laughs> ja, wat dat betreft is het wel anders, want het is een stuk minder comfortabel. Ja. Maar, uh, ja, het, nee, ja het, uh, ik weet niet of het heel veel met elkaar te maken heeft, maar het is wel, ik vind het wel een hele fijne manier om mezelf een beetje voor te bereiden op zo'n avond. Ja. Uh, dan het werk nog. Komt er nog materiaal van jou? ja Zeker, ik uh, zal het dan nu bij jou uh, voor het eerst zeggen, maar ik ben met een nieuwe EP uh, bezig genaamd Groeipijn. En die zal denk ik over een halfjaartje, uh, slash jaartje, zoiets zal die denk ik uitkomen. En nou uh, ja, dat wordt gewoon super vet. Ja, je neemt er de tijd voor. Ik neem er zeker de tijd voor. Ik, uh, ik heb geen haast. Ik vind het belangrijk dat het gewoon zo goed mogelijk is. En uh, daar neem ik gewoon de tijd voor, ja. Zeker. Goed. Dan nog even de afsluitende vraag. Kan me niet voorstellen, maar waar vinden je uh, Ja, op Spotify. Veel mats natuurlijk. Op Instagram veel mats, Ja, die twee zijn het belangrijkst eigenlijk. Verder overal veel mats, maar die twee. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, en tot zover ook de, ja, de, het verhaal rondom de Rob Akdo-woord. Een van de nummers die veel Mets speelde was deze. Hoop die je hoort tot aan het Nieuws van 8 uur. In de lachste times. hoop is iets wat je jezelf geeft. Dat is the meaning van inner strength. Weet de prijs van een better life Wat breng je aan de tafel kan niet zomaar met me zijn Staat geschreven in de sterren en ik check de signs Zit op al kon een bieten tikken met een flesje wijn Shit het is een fight maar ik voel de spanning Ga alleen nog maar in zee met mijn eigen bemanning In de sky en ik ben nog niet ready voor de landing Had mijn doelen al in zicht toen ik naar Amsterdam ging Loop een rondje langs de plas. Dromen mijn rug tussen de bomen en ik rook mijn hash. Liet je los omdat je dingen nog niet groter zag Niet dat ik niet meer om je geef, maar shit je koos je kant Damn En kan niemand me laten afremmen? Ready for take of laat ze aftellen hoe we door de stad rennen Lijkt alsof we staf brengen Maar verspreid alleen de love, en dat is our message Ja, yeah. Sinds en jaren zag ik mij op stage En verlies ik even hoop, vind ik het weer terug Ik ben dankbaar dat je bij me bleef Heb altijd in mij geloofd en je had mijn rug Sinds ze jaren en zag ik mij op stage En verlies ik even hoop, vind ik het weer terug Ik ben dankbaar dat je bij me bleef Ik zou verlies verdienen als ik nu nog op zou geven, shit Oorlog van binnen, ik moet zoeken naar mijn evenwicht Spring op de stage en word verblind door alle tegenlicht Maar voor de mensen tegenover mij, daar geef ik licht Geef ze hoop, dat is mijn levensplicht En is er niemand meer die echt in jou gelooft Dan moet je het zelf doen, ja, ja Mocht die feelings, zoek je eigen weg omhoog, dan baal je elk Ik ja Ik obstakels, maar kan nog steeds niet doorslapen Wil verleden loslaten, blijven doordragen steeds, het wordt zwaarder Je hoort de pijn in mijn stem, probeert te vechten door tranen Legt de pijn in mijn tracks, en niet de woorden voor daden Shit, kan me nog breken, echt niet bang meer voor regen Tuurlijk zit het soms tegen, maar wat ontbreekt, dat maakt me completer Van elke fout word ik beter, en vallen bracht me omhoog Dus zijn de tijden onzeker, is er altijd nog hoop